7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Een officier van het Turkse leger heeft asiel aangevraagd in de Verenigde Staten. De militair was gelegerd op een NAVO-basis in Virginia. En hij was teruggeroepen naar Turkije na de mislukte koepoging van vorige maand, meldt persbureau Reuters. De zaak kan de gespannen verhoudingen tussen Turkije en de Verenigde Staten nog verder onder druk zetten. Turkije vroeg de VS eerder om de uitlevering van de islamitische geestelijke Gulen, die volgens president Erdogan verantwoordelijk is voor de koepoging. Amateursporters en toeschouwers weten te weinig van eerste hulp bij ongelukken. Volgens het Rode Kruis heeft maar 3% van de Nederlanders een geldig EHBO-diploma. Het Rode Kruis heeft nu EHBO-instructies voor de zeven meest voorkomende sportletsels, zoals bewusteloosheid en botbreuken, gemaakt en gaat deze via sociale media en de EHBO-app verspreiden.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 Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft het ziekenhuis verlaten en ze maakt het naar omstandigheden goed. Ze verblijft nu in een hotel in Rio de Janeiro. Daar wordt ze 24 uur per dag bijgestaan door medisch personeel. Van Vleuten herstelt van een hersenschudding na een zware val in de wegwedstrijd van afgelopen zondag. Judoka Annika van Emden is als eerste Nederlandse sporter tijdens de Olympische Spelen in Rio in het Holland House gehuldigd. Ongeveer 1500 bezoekers, voornamelijk Nederlanders, juichten haar toe. Van Emden won gisteren brons in de klasse tot 63 kilo. Het weer wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien met kans op onweer. In de loop van de middag wordt het minder nat, dan breekt de zon wat vaker door. Het wordt een graad of 17 vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 you <laughs> Ja. I've heard <laughs>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 Laat je horen, twee keer Laat je horen, twee keer Laat je horen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 right 5 3 3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 C -C -M -M. Escucha el ritmo de tu corazón. Feel the rhythm. From the coast of Ibanima, to the island of Capri.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 Oh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 Something new, and it's breaking my heart to leave. Maybe I'm doing...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 Child.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 you Oh, baby, baby, it's a wide world It's hard to get by, just a funny smile